Thank you. Zeven dagen dronken, op zijn best, die dorst, die dorst. Zeven levens heeft mijn kater. op zijn slechtst, die nadorst. Zeven stappen zweten Door de wolken en het vocht Steeds die dorst Zeven dagen vasten op zijn lest Met beuken in het hoofd Drinken Lest die dorst het best Alleen drinken Zeven dagen dronken, op zijn best, die dorst, alleen drinken, les die dorst het best, alleen drinken. MUZIEK